10 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben zich met een gezamenlijke oproep tot de Egyptische president Mubarak gewend. Bondskanselier Merkel, president Sarkozy en premier Cameron vragen hem af te zien van geweld tegen ongewapende demonstranten. De rechten van de betogers moeten worden eerbiedigd, zeggen de drie in hun verklaring. Verder roepen ze op tot een veranderingsproces dat leidt tot een breed samengestelde regering en tot vrije en eerlijke verkiezingen. Mubarak benoemde eerder vandaag nieuwe topmensen in zijn regering. De 74-jarige Omar Suleiman is vicepresident geworden... een functie die de afgelopen tientallen jaren niet bestond. De nieuwe premier wordt de hoge militair en oud-minister... de 69-jarige Ahmed Shafiq. PVV-leider Wilders is niet tevreden over de reactie van minister Rozentaal... op de executie van Zagra Bahrami. De Iraans-Nederlandse vrouw is in Iran ter dood gebracht, zo werd vanochtend bekend. In reactie daarop heeft Rosendaal tot twee maal toe met de Iraanse ambassadeur gesproken en besloten alle ambtelijke contacten te bevriezen. Verder minister Rosendaal Nederlanders die ook een Iraans paspoort hebben af om naar Iran te reizen. Wilders vindt dat Rosendaal niet ver genoeg gaat. Hij wil dat de Iraanse ambassadeur het land wordt uitgezet. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij zegt dat het gruwelijke optreden van Iran het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur rechtvaardigt. Ook de ChristenUnie is daarvoor. Andere partijen als de PvdA en de SP steunen de lijn van Roosentaal wel. In de Eredivisie heeft AZ thuis uitgehaald tegen VVV. Het werd 6-1. Alle Alkmaarse doelpunten waren van IJslandse makelij. Sigtorsson maakte er 5 en Goedmondson 1. Vitesse won in eigen huis met 5-2 van Roda JC. De graafschap tegen Utrecht werd afgelast. De KNVB wilde de wedstrijd eigenlijk morgen inhalen. Maar de gemeente kon niet genoeg politie op de been krijgen. Nu staat de wedstrijd dinsdag op het programma. Het weer. Vanavond en vannacht grotendeels bewolkt. Minima tussen min 4 in het noorden en min 8 in Limburg. Morgen eerst in het zuiden zonnig, later in het hele land. Het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Bruinzeel, de trendsetter op parketgebied. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. 10 februari in het concertgebouw. Russische componisten uitgevoerd door Asko Schoenberg met Ruimte Leeuw. Robert Hall zingt liederen van Mursovski. Tarnopolski laat zich inspireren door de stad Istanbul. En Voronov refereert aan het bekende liedje Lili Marleen. Kijk op asko-schoenberg.nl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 Nog wel eens goedenavond. Het laatste uur met alle overzichten, maar natuurlijk vooral PSV... dat enorm veel moeite heeft met Willem II en die kamp. Ja, want het staat nog steeds 1-1 bij de wedstrijd tussen PSV en Willem II. Twee wissels aan de kant van Willem II, twee aanvallers eruit, twee aanvallers erbij. Waaronder David Strihafka. een lange spits, die uh, moet het uh, dan maar gaan doen voor de Tilburgers. Maar er ziet het niet naar uit als Zuzak weer de bal heeft en de bal over het doel schiet. Uh, zijn voorzet uh, komt helemaal niet aan. En dus ook na 61 minuten staat het nog altijd 1-1 bij PSV, Willem II. Mark van Bommel speelde vandaag zijn tweede wedstrijd voor AC Milan, maar... Die heeft hij niet helemaal afgemaakt. Want in de competitiewedstrijd tegen Catania kreeg hij in de 54ste minuut zijn tweede gele kaart. Ook bij zijn debuut tegen Sampdoria ontving hij al een eentje toen gele kaart. met Go Your Own Way... Is PSV eigenlijk nog een keeper nodig? En is het de tweede deel van het veld al wel nodig, <laughs> ja, gelukkig uh, hebben ze in de eerste helft die kant op gespeeld. Dus uh, daar is het groos ook al een beetje uh, ingetrapt. Maar die, wat zal hij het koud hebben, die Isaacson? Want die krijgt echt helemaal niets te doen. Hij heeft twee keer in deze hele wedstrijd iemand tegenover zich gezien in de buurt. En één keer daarvan was een uh, doelpunt. Er staat 1-1. Uh, vooral de duidelijkheid. Berg heeft de bal. Nou, naar Koevermans. Nee, hij gaat helemaal naar buiten. Naar Lens. Lens dan. Lens uh, in het strafschopgebied. Bij de achterlijn brengt de bal voor. Met heel veel moeite moeite is het verhuls die de bal kan tegenhouden. Met andere woorden, PSV veel en veel sterker, maar mist kansen, heel veel kansen. En dus staat het nog altijd 1-1. Balbezit aan de rechterkant. Is het Manolev die de bal kan krijgen? Nee, want er wordt een overtreding gemaakt. Op Wilfred Bouwma die zich zeer nadrukkelijk constant met de aanval bemoeit om een extra mannetje er nog bij te hebben. Nou heeft PSV dat sowieso al omdat ze een verdediger eruit hebben gehaald. Ja terecht natuurlijk want als je helemaal geen aanvallers tegenover je hebt waarom zou je dan zoveel verdedigers neerzetten. Maar zelfs met drie verdedigers gaat Bouwma regelmatig mee naar voren. Ook nu bij een vrije trap van Zoetzak. Zoetzak vanaf de rechterkant halverwege de Willem -twee helft met het linkerbeen. Daar komt die bal laag, moeizaam. Door berg wordt hij half geraakt. Is half gemist, want uh, het levert helemaal geen gevaar op. En dan kan uh, Willem II eruit gaan met uh, een van die uh, nieuwe mensen, uh, David uh, Sheela. Shilovka, Shilovka. Hij uh, brengt de bal uh, via een tegenstander over de achterlijn. En dus gaan we een hoekschop krijgen. En als ik je dan vertel dat die bal het laatst geraakt is door een PSV'er ongeveer op de middellijn. Dan uh, zegt dat genoeg dat uh, Willem II nu zomaar een hoekschop krijgt. En die hoekschop gaat vanaf de linkerkant genomen worden. 67 minuten gespeeld. We zitten dus uh, nog uh, op een kwart uh, te gaan van deze wedstrijd. 1-1 de stand. De hoekschop gaat door Lastnik genomen worden. Dat doet hij namelijk altijd. Met zijn linkerbeen Ook vanaf de linkerkant. Dus een bal die van Isaacson af gaat uh, draaien. Isaacson, die, uh, daar hoor je gerinkel in zijn schoenen. Dat zijn zijn tenen. Uh, zo koud zal hij het hebben. Daar komt die uh, hoekschop. Laag bij de eerste paal. Zo. Dat was nog aardig gevaarlijk. Want Swinkels kon hem er eigenlijk zomaar intikken. Waren het niet dat die bal wel heel verrassend zo dicht bij hem kwam. Als het de aanval verder gaat met Gravenbeek. Met Toyvonen. Brengt hem al goed voor het doel. Een uh, weggekopt uh, ten koste van de hoekschop door Engelaar. En zo was Willem 2 voor de tweede keer... nou de derde keer dan in de buurt van Isaacson. Zomaar heel gevaarlijk en had die bal er zomaar in kunnen gaan... Als Swinkels de aanvoerder van Willem II zijn voeten tegenaan had gezet. De hoekschop staat nog. Lasnik gaat die nemen vanaf de rechterkant. Met zijn linker. En dat uh, betekent dat het gevaarlijk wordt voor Isaacson. Want daar zal de bal in de buurt gaan komen als het goed is. Want dat wil Lasnik natuurlijk. Vanaf de rechterkant een inswinger met zijn linkerbeen. 68ste minuut van de wedstrijd. 1-1 de stand bij PSV Willem II. Hoekschop Willem II. Goed voor het doel. Swinkels, nee. Biemans kan er niet bij komen. De bal wordt even van het doel afgewerkt. Maar wordt weer binnengewerkt. ...gebracht richting Swinkels. Die kan er niet bij. Maar de aanval ging even verder. En nu de counter via Zuzak. Aangespeeld door Engelaar. Zuzak aan de linkerkant is weg. Achtervolg door Gravenbeek. Vindt Biemonds op zijn weg. En Lampie. En dan schiet de bal tegen Lampie aan. En dan kan Gravenbeek de bal over de zijlijn spelen. En is ook deze mogelijkheid voor PSV verkeken. 68,5 minuut. Nog altijd spanning en sensatie... ...in het Philipsstadion bij PSV Willem 2. Stand 1-1.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 Rolstoeltennister Esther Vergeer zorgde voor Nederlands succes. Zij schreef voor de achtste keer de Australian Open op haar naam. Morgenochtend om half tien Nederlandse tijd begint de finale bij de heren. En die Murray en Novak Djokovic spelen dan tegen elkaar. Jesse hoete is er niet in geslaagd de finale te bereiken van de Challenger in Heilbronn. Hij moest in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in de als zesde geplaatste Duitser Daniel Brands. Atlete Daphne Schippers heeft op de 60 meter voldaan... aan de eis voor deelnemer aan de EK Indoor begin maart in Parijs. De 18-jarige meerkampster bleef tijdens internationale wedstrijden... in Luxemburg met 7 seconden en 28 honderdste net onder de EK-limiet. Sarah Mayer is voor het eerst in haar carrière... Europees kampioen kunstrijder geworden. De Zwitsers hield in Bern titelverdedigster... en drievoudig kampioen Carolina Kostner achter zich. En de Nederlandse hockeyers hebben een trainingskamp in Cadiz... afgesloten met een gelijkspel tegen Spanje. Het werd 3-3. En het is nog steeds 1-1 bij PSV Willem II en die. Ja, het was niet drop en erover. Het leek er wel even op. Uh, Na die gelijkmaker leek het erop dat PSV orde op zaken zou stellen. Nu dan misschien als Koevermans de bal heeft en hem probeert te schieten. Hij schiet hem ook wel, maar keihard tegen de vuilnisman van uh, Willem op, Want hij ruimt alles op achterin. Uh, Swinkels, uitstekende wedstrijdspel te aanvoerder. Gaat voor in de strijd. En uh, ook nu weer is hij uh, de muur waar PSV op stuit. In dit geval Danny Koevermans. Wel een inworp genomen door Manolev. Manolev gaat lopen met de bal. Is nooit... Het allerbeste idee van de Bulgaar. Want het is een goede verdediger. Maar aanvallend gezien toch niet een van de sterken. probeert nu een hakje. moet je ook niet doen. Dat is, Moet je aan mensen overlaten die dat wel kunnen. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dan kan PSV gooien. En doet dat op Lens. Lens is zo'n man die dat wel kan. Die ook iets leuks. Een leuke actie in huis heeft. Wat heet leuke actie. Bal voor. Maar Berg komt er niet bij. En dan is het weer met heel veel moeite. Verdedigend werk van Willem II. Dat dat ene puntje nog altijd op het scorebord houdt. Dus er is er nu een overtreding. Uh, op uh, uh, Ola Toivonen krijgen we een gele kaart. En dat is de tweede volgens mij voor Halilovic. En dat zou betekenen jawel rood voor deze Sloveen van Willem II. Dennis Halilovic moet naar de kant. Is dat dan hetgene wat PSV over dat dode punt heen kan helpen? Een man minder voor Willem II. En uh, uh, een, uh, een vrije trap ook nog. Maar dat is halverwege de helft van Willem II. Maar met name het allerbelangrijkste. Willem II moet met tien man verder. Na de overtreding. Ja, een beetje een domme overtreding hoor. Daar kun je inderdaad een gele kaart voor geven. De bal is weg. En Halilovic haalt nog eventjes door. En krijgt daarvoor terecht zijn tweede gele kaart van uh, Wiedemeijer. Die overigens een uitstekende wedstrijd fluit tot nu toe. En nu moet Willem II met tien man verder. Met name domme overtreding als je kijkt naar de plek op het veld. Halverwege de helft is het uh, uh, uh, een uh, overtreding. Terwijl ik even naar beneden kijk omdat er ook een wissel is. Janeiro Zeefuik. Uh, hij mocht een tijdje geleden vertrekken, maar is toch erbij gehaald in de trainingskamp van PSV. Hij komt uh, Berg vervangen. Berg die heel erg tegenviel in deze wedstrijd. De vrije trap staat nog van Soetzak. Brengt de bal in het strafschopgebied. Is de bouw maar die kopt, maar de bal wordt weggeramd uit het uh, uh, doelgebied van keeper Verhulst. Uh, wel ten koste van een hoekschop. Nou, eens kijken of dit... Datgene is waar PSV op zit te wachten. Een mannetje meer. 1-1 bestand. Nog 18 minuten te gaan. De hoekschop van Zuzak aan de rechterkant met het linkerbeen. Bal wordt doel ingekopt door Zeefuik. Maar wordt keurig gered hoor. Uitstekend gered door die keeper Verhulst. Maar dat zou toch wat zijn geweest als Genero Zeefuik zijn eerste balcontact met het hoofd meteen doeltreffend was geweest. Het is het niet. Levert nog wel een hoekschop op vanaf de linkerkant. Zuzak met het linkerbeen. Een bal die van het doel afkomt. De lange mensen mee naar daar komt die bal voor het doel. Wordt gekopt, niet gekopt door iemand van PSV. Uit de doelmond gewerkt. En nu gaan we echt alleen nog maar verdedigend werk krijgen van Willem II. Als Hutchinson de bal weer heroverd heeft voor PSV. De bal gaat naar de rechterkant. Naar Jermaine Lens. Lens met uh, Swinkels tegenover zich. Schiet tegen Swinkels aan. Ik zei het al. Een fantastische wedstrijd spelend aanvoeren van Willem II. En dat moet hij nog zeker 18 minuten vol gaan houden bij die 1-1 stand. Maar of het zo blijft? Ik vraag het me af. 1-1 in ieder geval nog wel bij PSV Willem II.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 The, dark. the scar. Het breekt het een beetje, dat voetballen en niet zo'n plaatje. Rolling nou, in de diep van Adele. Helemaal niet erg hoor. Het is uh, een hele leuke wedstrijd waar je veel naar kunt kijken. Het is geen goede wedstrijd, maar het is zo'n spannende wedstrijd. En dat had ik toch niet verwacht toen ik vanuit het mooie op deze kant op reed. 1-1 de stand, 77 minuten gespeeld. Lef is gekomen bij Willem II en dan weet iedereen in Groningen dat dat Levchenko is. Want uh, hij is ex-Groninger, hij komt erin en ex-Groninger is er net uitgegaan, Marcus Berg. En uh, nu komt de bal voor het doel en dat is een uh, een hele redelijke kopbal van Lens. Maar Verhulst staat goed op zijn post vanavond. De keeper van Willem II. Als Willem II zomaar weg is aan de rechterkant is het Gravenbeek. De rechtsbek die veel werk verzet. Die ook in aanvallend opzicht probeert zijn stempel te drukken op deze wedstrijd. Nog altijd de bal bezit speelt de bal. Dan even terug op Biemans. En Biemans helemaal terug naar de keeper Verhulst. Nog 12 minuten. En dan weten we of PSV punten laat liggen. En of er een gevoendenisfresse is voor Willem II. Twee Een puntje gevonden als de lange nieuwe spits. Uh, de bal Strikovka. Ja, hij is nieuw, dus ik moet er nog even aan wennen. De bal kwijtraakt. Uh, zoetzak heeft de bal gekregen. Daar hebben we geen moeite meer mee, want hij speelt hier al zo lang. Maar hoe lang speelt hij nog hier? Geweldige voetballer, die linksbuiten van PSV. En ik zei het al eerder, in de uh, natuurlijke schijnwerpers staand van veel clubs. En misschien wel van Liel, waar nou zeg maar losvast contacten mee zijn geweest met PSV. Maar Zoetzak wil nu eerst die wedstrijd tot een goed einde brengen. Zorgt al met zijn voorzet voor de gelijkmaker van Toivonen. En neemt nu de vrije trap ook weer voor het doel. Zevuik kan niet koppen. En dan uh, wordt de bal zomaar weggeramd door Willem II. Dat gaan we heel veel zien in de laatste elf minuten van deze wedstrijd. Want Willem II is heel zuinig op dat ene puntje. Dat uh, gevonden puntje als dat uh, binnengehaald wordt. Als Manuel heeft de bal vanaf de rechterkant voor het doel gaat slingeren. Doet dat uh, naar voren. Maar de bal wordt weer weggekopt nu ...door Levchenko. Levchenko die dus de verdediging komt meehelpen. Weer Swinkels, uitstekende ingreep hoor. Kijkend naar de bal, met een sliding met zijn linkerbeen... ...voordat Lens gevaarlijk kan worden. Inborp is wel snel genomen door PSV. Vanaf de rechterkant, bal voor het doel. Koevermans kan niet koppen. Afvallende bal komt bij Engelaar. Engelaar die in de eerste helft veel kans heeft laten liggen. Bre bereikt ook geen medespeler. Zit een beetje in een wakje, heb ik zomaar het gevoel. Want speelt niet echt fantastisch en miste ook afgelopen... Woensdag, een belangrijke penalty in de bekerwedstrijd tegen uh, uh, Twente in de uh, strafschopserie. balbezit met het publiek erachter van Bauma. Bauma naar Toivonen. de maker van het PSV doelpunt speelt hem eventjes terug in de middencirkel naar Engelaar, Engelaar naar Zeefuik, zeefuik. Uh, misverstandje met Toivonen. en dan kan zomaar uh, Willem 2 weggaan, maar ja, er staat haast niemand meer voorin want ze spelen met 10 man naar die uh, gele kaart, die tweede gele kaart voor Halilovic en dus uh, is het uh, even wachten voor die uh, lange nieuwe spits totdat er iemand mee naar voren Gaat en dan is het uh, balverlies daar voor Willem II en kan Toifonen overnemen. Toyfone op de middellijn gaat nu over de middellijn. speelt hem naar Zevuik. Maar Zevuik had hem meteen door moeten geven aan Toifonen. houdt nog wel balbezit en uh, speelt hem dan wel naar Hutchinson. Hutchinson naar Toifonen. Aan de rechterkant staat Manulev. Helemaal vrij wordt ook aangespeeld, maar niet goed. Daar kan eventjes... Uh, Willem 2 tussen zitten En dan neemt we even over. Brengt de bal voor het doel. Zeven kan niet koppen. Bal bij. Joerzak Rans, strafschopgebied. Die komt er mee. Engelaar vraagt. Geef hem dan naar Engelaar. Maar Engelaar krijgt hem niet. De bal gaat langs Engelaar naar Bauma. Bauma schiet dan van ver. En dan kan er een uh, uh, uh, blessurebehandeling gaan komen. Aan de kant van Willem 2. Want daar heeft iemand heel veel pijn. Ik dacht dat het Pereira was. In ieder geval blessurebehandeling. Dus is het eventjes rustig in Eindhoven. Maar dat zal niet lang meer duren. Nog tien minuten te gaan. Bij PSV tegen Willem II. Stand. 2.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 time. toch nog even kijken in Eindhoven, want daar is het En Andy. Terecht, Ronald, want de corner voor Willem II. Vanaf de linkerkant, Lasnik wie is er mee naar voren? Nou, toch wel wat mensen. Nee, nu gaat Swinkels uh, weer terug. En daar komt die hoekschop. Die leek me achter te zijn geweest. Wordt weggekopt door Toyfone. Swinkels met links. Ja, het is... Uh, ja, nou, het is een hele mooie paas, want die komt terecht bij Lasting. <lacht> hij schiet hem op doel en hij komt bij de cornervlaag terecht. Ja, daar stond Lastnik nog, dus die stond buitenspel. Maar die Swinkels, het is uh, januari. Opruiming, nou, dat heeft hij geweten. Want hij ruimt echt alles op achterin uh, voor Willem II. En PSV heeft nog maar zeven minuten om iets aan die 1-1 te doen. Want 1-1 is is nog altijd de stand in het voordeel van Willem II zou ik bijna zeggen. Want verdiend is het natuurlijk helemaal niet. Het is misschien wel 80-20 balbezit in het voordeel van PSV. Kansen waren ook voor PSV. Nu gaat er een beetje rondgetikt worden. Dat vindt het publiek niet leuk. Als de bal nu wel de diepte in gaat richting Koevermans. Koevermans kan de bal net niet hard genoeg raken om Davino Verhulst echt in de problemen te brengen. Verhulst kan de bal makkelijk net boven de grond oppakken. En hem heel rustig kabbelend lopend alsof het in het bos is. Uh, bij de warande in uh, Tilburg. Alsof hij op een zondagochtend aan het wandelen is met zijn kinderen. Heeft hij die bal in zijn handen en heeft hem dan in het uh, spel gebracht. Is het Richter, uh, Richters, een van de invallers bij uh, Willem II die de bal heeft. Hij uh, heeft nog altijd balbezit. Gaat dus op zoek uh, richting de cornervlag. Nou, dat is nog een beetje vroeg in de wedstrijd. Uh, met nog uh, acht, zeven minuten te gaan om daar uh, de bal bij zich te houden. Dus zoekt hij een, uh, een vrije man. Die wordt gevonden, maar dan maakt Manolev een nogal... Uh, Brute overtreding. Een beetje domme overtreding. Nergens voor nodig. Maakt zich dan ook nog boos op zijn tegenstander. Wat wil je nou? Wat verwacht je van Lasnik? Dat hij uh, echt uh, zegt van nee je hebt helemaal gelijk Manolev. Ik ga meteen staan en uh, die bal nemen. Nee het staat 1-1. We zitten in de 85ste minuut van de wedstrijd. De nummer 1 PSV tegen de nummer 18 Willem 2. 1-1 de stand. De vrije trap staat er nog voor Lasnik. Voor Willem 2. Daar komt die uh, vrije trap. Uh, wel wat mensen mee naar voren. Swinkels niet meer. Die denkt, ik blijf lekker achterin. Oeh, dan gaat die bal op het hoofd komen van een van de spelers van Willem II. Die invaller uh, die, uh, kan er net niet bij. Uh, die uh, Strigavka, uh, Dat uh, betekent dat de bal bezit is voor PSV. Maar voor hetzelfde geld gaat zo'n bal er nog in ook. En nu is het publiek heel boos op Pieters. Omdat Pieters de bal weer een beetje bij zich houdt. En hem dan weer terug speelt op Bauma. En Bauma speelt de bal dan naar Engelaar die wel uh, uh, zin heeft om uh, naar voren. Te rennen. Bal richting Zeefuik. En wie staat daar dan weer? Is het natuurlijk Swinkels die de bal wegkomt? De bal wordt wel weer opgevangen door PSV. Door Fredje Bouma. Bouma naar Engelaar. Engelaar probeert de diepte in te spelen, maar dat is niet goed. Die bal komt niet aan bij Lenz. En dan kan er overgenomen worden door Willem II. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar die kleine, goedspelende uh, rechter middenvelder Gravenbeek. Maar die is de bal nu kwijt aan Zuczak. En Zuczak wordt, oh, die wordt heel gemeen neergehaald. Nou ben ik benieuwd wat ermee doet. Dat kan zomaar rood zijn. En wat geeft hij? Ja, dat geeft. Die volkomen terecht aan Lampie. Volkomen terecht. De zoetzak gaat er langs. Lampi haalt hem medogenloos neer en niet eens. Terwijl de bal niet eens in de buurt is van uh, Lampie. En Zuzak heeft pijn aan de knie. Een hoge, gemene tackle van uh, Lampie. En dat betekent dat er nog maar negen zijn van Willem II. In de laatste, <coughs> wow, waarom het zal het zijn, nog in ieder geval vier minuten. Plus uh, extra tijd, een uh, minuutje of drie extra tijd. Dus nog zeven minuten. Negen man van Willem II tegen elf van PSV. En staan nog altijd 1-1.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 For a daydream Custom made for a daydreaming boy I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy kunnen een beetje dagdromen, we willen hem twee en niet. Nou, nog een paar minuten. De hoekschop is van Zoetzak. Wordt weggekoopt uit het strafschopgebied. Maar wat een kans hadden we net weer voor Engelaar. Wat een ongelooflijke kans. En hij schiet hem redelijk in. Eigen moet de keeper kansloos zijn. Hij gaf de keeper nog een klein kansje. Davino Verhulst. En met het rechterbeen haalt de keeper de bal uit de uh, uh, benedenhoek. Nu is het natuurlijk PSV dat aan eens nu doorloopt uh, uh, te jagen. Maar de bal wordt weggeramd door Arjan Swinkels. Opgevangen door Isaacson, Isaacson die kan gewoon halverwege de eigen helft gaan staan. Want daar komt toch geen Willem 2 speler meer in de buurt. 9 Willem II'ers tegen 11 PSV'ers. 1-1 de stand. Bal voor het doel. Daar komt Verhulst. Makkelijke vangbal. Een fluitconcertje van het publiek. Niet helemaal terecht. Want uh, Zoezak is toch een van de betere spelers in deze wedstrijd. Maar deze bal lukt dan net niet. Verhulst gaat de bal even neerleggen. En schiet hem dan hard naar voren. In het uh, iets blauwe hinein zoals het zo mooi heet. Want hij schiet de bal gewoon over de zijlijn. Maar dat scheelt een seconde of... 15, de lichten gaan alweer aan op de perstribune. betekent dat we in de laatste minuut van deze wedstrijd zitten. Met nog, ik denk drie, misschien wel vier minuten extra tijd. Balbezit voor Bauma. Bauma die de bal de diepte inspeelt, richting Koevermans. Koevermans de lucht in, maar wordt afgetroefd in de lucht. En dan kan er toch weer opgebouwd worden. Dat was Levchenko die de bal kopte via Manelev. Die pompt hem ook voor het doel. Oh, bijna Toivonen, maar hij komt de bal naast. Krijgt hem niet lekker op het hoofd. Ging mooi de lucht in. Ola Toivonen, de zweet, topscore. Van PSV nu met 12 doelpunten omdat hij nadat Biemans de score had geopend voor Willem II, de gelijkmaker, in de tweede helft scoorde. 12 doelpunten voor hem, maar hij zal er niet helemaal blij mee zijn. Omdat er meer had moeten worden gescoord door de Eindhovenaren. We gaan naar de laatste seconden. En dan gaat het bord omhoog komen van de vierde man, meneer Tulleners. Het is drie minuten extra tijd die nu ingaan. Drie minuten heeft PSV nog om onnodig puntverlies te vermijden. Een fluitconcert voor Manolev. Niemand van Willem 2 in de buurt staat. Hij krijgt de bal aangespeeld van Bauma En laat hem over de voet heen rollen over de zijlijn. Ja, en dan is er geen Tilburger meer te vinden die een inworp wil nemen. Ja, ze hebben er nog één gevonden. En die komt op zijn 11 en daar naartoe lopen. Lasnik, Andreas Lasnik, de Oostenrijker. Goed gespeeld bij Willem 2. Maar de uitblinker bij Willem 2 was natuurlijk Swinkels. Arjan Swinkels, de aanvoerder, die alles heeft weggehaald. En nu uh, moet hij opletten om dat Toyfone de bal... Nee, het is Levchenko die met zijn routine... Ervoor zorgt dat er balbezit is voor Willem II. Bal naar de buitenkant. En dan heel ver wordt hij geschoten. Dat doet me bijna een ijshockey denken. Zo'n icing van achteraf van je eigen helft. Die bal zo ver mogelijk naar voren schieten als je met een man minder speelt. Nou, Willem II speelt met twee man minder. Pompen richting... Levchenko die de bal weer wegkopt. Uh, nee, het is niet Levchenko, het is Biemans. Maar dat maakt verder niet uit als de bal bij Swinkels komt. En door bij Koevermans. Maar Koevermans raakt de bal kwijt. En dan kan er opgepakt worden door uh, uh, Willem II. Is het Swinkels die de bal nu half raakt. Maar hij gaat wel lekker, zal hij denken, de tribune in. We hebben anderhalve minuut bijna gespeeld in de extra tijd. Nog anderhalve minuut te gaan. Bal pompen. Richting wie? Richting Koevermans. Kan er net niet bij. Haalde zojuist een paar minuten geleden nog een uh, hoogstand. Uit. Ja, die krijgt uh, Verhulst, de gele kaart, omdat hij de bal die werkelijk het allerverst weg lag ging ophalen terwijl er een bal voor zijn voeten lag zo'n beetje. Verhulst krijgt geel, zal hem uh, helemaal niets doen omdat hij uh, weer seconden heeft uh, geïnteresseerd. Pakt en ge, genomen met het nemen van de doeltrap. Even leek het een omhaal te worden voor Koevermans. Dat was het verhaal wat ik wilde vertellen. Maar Koevermans schoot de bal naast. 1-1. Nog altijd de stand. Laatste minuut is, gaat nu in met Zuzak. Met de voorzet komt bij Swinkels. Niet bij Swinkels. Zevuik. Zevuik. Speelt de bal naar Manolev. Manolev bal voor. En wie zit ertussen? Het is Arjan Swinkels. Wie anders? En dan gaat de bal ver de tribune in en mag Manolev gooien. Doet dat snel. Naar Engelaar. Engelaar moet de bal weer voor het doel gooien. Doet dat richting tweede paal. Daar is Troifoon en daar is Bouma. Bouma kopt. Bal wordt weggewerkt. Opgevangen door Zuzak. Doet dat goed. Speelt hem naar Engelaar. Engelaar moet snel zijn. Zuzak. Zuzak naar Pieters. Pieters haal maar uit. Dat is het enige wat nog kan. Nee, hij schuift hem naar de linkerkant. Naar Bouma. Bouma met de voorzet. Zeven uit. Doelpunt. Doelpunt PSV. Janeiro Zeven uit. Het is dik en dik en dik. En dik verdient, maar het is zielig voor Willem 2 waar ik naartoe kijk. Want er wordt feest gevierd, natuurlijk, aan de zijkant door PSV. Maar de mannen van Willem 2 liggen verslagen, liggen dood en doodziek op de grond. Want in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd is het eenvallen Genero C. -Fuik die ervoor zorgt dat PSV toch drie punten gaat pakken in de wedstrijd tegen Willem 2 Nogmaals gezegd, het is dik en dik verdiend. Maar met name voor Arjan Swinkels, die zoveel heeft weggehaald, zo goed speelde in de verdediging van Willem II, is het zuur, zielig en heel jammer dat PSV toch die drie punten gaat pakken. Nogmaals gezegd, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het is dik verdiend. Maar twee rode kaarten en een enorm overwicht in de slotfase waren uiteindelijk, ook al is het in de allerlaatste seconde, te veel voor Willem II. Er gaat nog afgetrapt worden, maar daar zal het bij blijven. Twee rode kaarten... 2-1 overwinning voor PSV. Het is een hele vreemde avond geworden in Eindhoven. Nu heeft Wiedemeijer voor het einde gefloten. PSV blij, publiek niet helemaal, want er komt toch een klein Het respect is voor uh, de spelers van Willem II. Gert Heerkes gaat richting de scheidsrechters om de uh, spelers daar weg te halen. Want die zijn boos op Wiedemeijer. Vanwege die twee rode kaarten is volkomen onterecht... Want ze waren beiden terecht. Twee gele kaarten voor Halilovic en een directe rode voor Lampi. Die een aanslag pleegde op Zujak. Dat was volkomen terecht. Het levert Willem 2 alleen maar veel respect op. En frustratie na afloop van deze wedstrijd. Ze hebben hard gevochten, de Tilburgers. Maar trekken aan het kortste eind. PSV wint in de slotseconde met 2-1 van Willem 2. door het doelpunt van Zeefuik. Van de hype. Opnieuw een overwinning voor koploper Borussia Dortmund in de Duitse Bundesliga. Uit bij Wolfsburg wel het 3-0. Dortmund heeft daardoor nog altijd een voorsprong van 11 punten op de nummer 2, Bayern Leverkusen. Bayern München won het lastige wel bij Werder Bremen met 3-1. Bayern kwam vlak na rust eerst achter, maar niemand minder dan Arjen Robben maakte gelijk. Pranje is daar, en daar is Robben, en der maakt den Ausgleich. Ganz cool, ganz sachlich en nüchtern. 65. Minute, der Ausgleich door Arjen Robben. En daarna liep Bayern uit naar 3-1. Voor trainer Louis van Gaal was het een hectische week. Niet alleen zag hij Mark van Bommel naar AC Milan vertrekken... maar hij kreeg ook nog flinke kritiek van zijn prominente Oliver Kaan en Mehmet Scholl... over zijn moeizame relatie met topvoetballers in de selectie. Door die zegen hoopt Van Gaal dan ook dat de rust terugkeert in Bayern. Ik hoop eens, ik hoop eens. Maar oké, okay, uh... Het is zeer goed. We staan op de dritte plaats. Dat is het Champions League-bereik. Dat is wat we willen. Bayern staat nu derde, dat weet ook van Gaal. En die plaats zou aan het einde van het seizoen rechtgeven op deelname aan de Champions League. De achterstand op koploper Borussia Dortmund bedraagt 14 punten. Mainz versloeg Kaiserslautern met 1-0. HSV ging met 2-0 onderuit bij Nuremberg. oud psvr Simons opende voor Nuremberg de score vanaf 11 meter. Dan Hoffenheim, waar Ryan Babels een debuut maakte, won uit bij Schalke met 1-0. Bij Schalke werd Huntelaar rust gewisseld. Dan Engeland, daar wordt dit weekend de vierde ronde van de FA Cup afgewerkt. Manchester United won met 2-1 bij Southampton. Dat was vanavond doelpuntenmakers Michael Owen en Javier Hernandez. Bij United stond Anders Lindegaard en niet Edwin van der Sar in het doel. Everton hield Chelsea thuis op 1-1 en dus komt er een replay. Aston Villa was thuis met 3-1 te sterk voor de Blackburn Rovers. En het doelpunt van Cedric van der Gun heeft Swansea City... uit de tweede divisie niet kunnen redden tegen Leighton Orient... dat voor het eerst in 29 jaar de vijfde ronde bereikte. Swansea verloor met 1-2. Dan Spanje, daar ging koploper Barcelona op bezoek... bij middenmotor Hercules Alicante. Edwin Winkels, was het weer zo'n makkelijk avondje voor Barca? Nee, Ronald, het was een stroeve avond. Een stroeve wedstrijd, dat betekent voor Barcelona... dat het geen een keertje niet 5-0 wordt... Uh, het was heel lang 1-0, tot 5 minuten voor tijd. Dan doe het van Pedro. Uh, Barcelona kwam niet echt in moeilijkheden. Maar ja, ze hadden het niet zo makkelijk. Messi mist, uh, mist heel veel, leek niet in vorm. Maar uiteindelijk heeft Barcelona dan zijn zo tegenstander, zo'n kleine tegenstander, zo stuk gespeeld dat het uh, in de laatste 5 minuten nog twee keer scoort. Twee keer Messi. Die daardoor alweer op 21 doelpunten komt. En Barcelona die daarmee zijn eigen record breekt was onder rijkaart dat ze ooit 14 competitieduels op rij hadden gewonnen. Dit was het vijftiende. Dat is de evenaring van een, van een Spaanse record van Real Madrid. Dat van die Stefano uit, uit 1960-61. Als Barcelona ze doorgaat dan, dan kunnen ze records blijven breken. Ja, ook wel leuk dat het tegen Hercules gebeurde. Want dat was de club waar tegen ze verloren dit seizoen. Uh, leeft dat nou een beetje, zo'n record in, in uh, Spanje? Ja, nee, dat speelt toch allemaal mee. Het zijn dingen die in de boeken komen te staan. Het leeft niet in bij Barcelona. Ze willen wel graag wat records breken. Er was ook een beetje angst inderdaad voor het Hercules. Je zei, die, die hadden in de eerste seizoenshelft de enige ploeg die, die van Barcelona had gewonnen in het kamp. Nou, was dat Hercules. Uh, maar ja, nee, Barcelona wil gewoon van de ene en naar de andere overwinning. En als zij geschiedenis kunnen schrijven met dat soort records, vinden ze het leuk. Maar uiteindelijk telt maar één ding en dat is het einde van de competitie nummer één staan. Ja, uh, drie Nederlanders. Avlaai voor Barcelona. Bij Hercules, Piet Veldhuis en Roysten Dren. Heeft u nog één gespeeld? Afela is de enige die we gezien hebben. Die viel in de 89e ja. minuut. Guardiola... Uh, wisselde absoluut niet op de, bij die 1-0-stand. Uh, had vertrouwen ze elf beste spelers. En toen die 2-0 en 3-0 op het bord kwamen, toen werd er drie keer gewisseld. Aflijf heel even meegespeeld. Aan de andere kant, Veldhuizen gewoon weer op de bank. Uh, en ja, Drenthe op de tribune of niet, we hebben hem niet gezien. Uh, dat is toch wel een bijzonder verhaal. hij was toch een van de betere spelers in de se eerste seizoenshelft. Toen is hij in Nederland gebleven omdat hij niet betaald kreeg. Hij wilde niet meetrainen, vlak na kerst. Uh, en, en nou zijn ze helemaal boos bij de club op hem, omdat hij vorige week. Ineens zei hij dat hij pijn in zijn knie had... en wilde hij niet mee naar Bilbao. Uh, de artsen, dus zijn medespelers, de trainer... die geloofden hem niet. En wat de trainer heeft gedaan... is hem voor deze wedstrijd uit de basis laten. En Drenthe, die gisteren vanuit de kleedkamer... direct naar de voorzitter van de club liep... van, uh, ja, wat is dit nou? Ik, uh, ik mag niet eens... Of uit de basis, uit de selectie gelaten. Ik mag niet eens in de selectie zitten. En de voorzitter zei, ja, het is de trainer die beslist. Maar de voorzitter zei ook al... Uh, die speler, die Drenthe, die kost ons heel veel geld. En die geeft ons wel heel weinig rendement... De laatste tijd. Ja. Uh, Barcelona heeft zeven punten voorsprong op Real, maar Real moet morgen nog op bezoek bij Osasuna. Dat is nooit een makkelijke voor Real. Nee, uh, Pamplona, waar Osasuna speelt, is uh, eigenlijk een grotere hel voor Real dan, uh, dan het Camp Nou bijvoorbeeld. Het uh, is een veel kleine stadion, heeft het altijd heel erg moeilijk. Het publiek is nog vijandiger dan het, uh, het barça publiek. hebben is altijd heel moeilijk. Real, ja. Ik nu al elke dag, elk weekend, als, als zo het schema is, een beetje tegen die achterstand aan. Ze stonden lange tijd al met één of twee punten. Nu moeten ze een wedstrijd beginnen met zeven punten achterstand. Uh, vorige week hadden ze er al vrij, vrij veel moeite mee. Dus de grote vraag is uh, wanneer ze die, die misstap uh, gaan maken. Oké, okay, bedankt, Edwin. Dan Italië, daar speelt koploper AC Milan, speelde tegen Catania. Het is 2-0 geworden, de eerste goal was van Robinho. De tweede hoor ik misschien zo nog, want die vlieg vlak voor tijd. Mark van Bommel stond in de basis, maar speelde uh, uh, 54 minuten. Toen kreeg hij zijn tweede gele kaart. Emanuelson viel in de tweede helft in. Dan Lazio Roma, dat won eerder op de avond met 2-0 van Fiorentina. En uh, Ibrahimovic maakte overigens de tweede uh, voor Milan. Celtic heeft zich geplaatst voor de finale van de strijd om de Schotse FA Cup. De club won bij Aberdeen in de halve eindstrijd met 4-1. De andere halve finale is morgen en gaat tussen Glasgow Rangers en Motherwell. En wij gaan naar uh, Nederlands voetbal. Er uh, waren ja, leuke wedstrijden vanavond met vooral veel goals. Zeven bij Vitesse Roda en ook zeven bij AZ-VVV. En er was er maar eentje voor VVV en zes voor AZ. En dus zal de winnende coach uh, Gert-Jan Verbeek wel opgewekt zijn tegen Jeroen Elshoff. Waar zullen we het eerst over hebben? Over de teamprestatie of over de individuele prestatie van de man die vijf keer scoorde? Nee, die man heeft kunnen, vijf keer kunnen scoren omdat wij uh, als team goed hebben gepresteerd. En, uh, en dat gaan hebben, wat we goed kunnen en dat is voetballen. En hij staat uh, dit keer op de, uh, op de goede plek en hij maakt het fantastisch af. En ja, dat had hij in trainen al laten zien. En daarom heeft hij ook uh, niet voor niks het vertrouwen gekregen om, uh, om op die positie te spelen. En, sinds spellen uh, niet helemaal fit is. Nou en dat betaalt zich uit en dat is mooi. Het was een avond waar uh, eigenlijk alles op zijn plaats viel denk ik hè? Nou, we hebben wel meer wedstrijden gehad, alleen niet, maar dan, dan belonen we ons te weinig. En uh, ook NEC hier thuis twee weken geleden vond ik een hele goede wedstrijd. Alleen dan, maak je gewoon, uh, dan kom je eerst nog achter en dan maak je de, na 2-1 de 3-1 of de 4-1 niet. En dat gebeurde vandaag wel in een vroeg stadium. En uh, ja, dat, uh, dan, dan zit het inderdaad ook alles mee. Ja, dat bedoel ik met alles op zijn plaats. Uh, het spel was al uh, vaak uh, zeer acceptabel. En nu komen die doelpunten er dus ook nog bij. Nou, ik vind ons dat de dit acceptabel. Je kunt horen zeggen, uh, het, het rendement van de kansen is is, uh, is niet acceptabel. Ik vind dat we gewoon uh, al, al, al, al, al ver voor de winterstop een uh, goed speelden uh, en uh, ook uit bij Groningen hebben we goed gespeeld. Alleen ja, dan, die vlieg je dan wel. En daar wordt we toch naar gekeken naar het resultaat. Toch even los van die uh, teamprestatie, waardoor Ziegeczon uh, uiteraard vijf keer kon scoren. Ja, het is natuurlijk wel een uniek feit. Hè? Een twintigjarige jongen uit IJsland die vijf doelpunten maakt in een eredivisie Dat is nog nooit voorgekomen. Of, een, of dat een IJslandse speelde... Eh... Nou ja, sowieso een jonge jongen die vijf keer scoort. Dus is het denk ik ook niet iets uh, wat we heel vaak zullen terugvinden. Ja, het zal wel niet aan mij liggen. Maar ik heb ook al een keer meegemaakt dat een Braziliaan zeven keer scoorde. Dus in dat opzicht zit ik altijd wel, uh, wel dicht bij het vuur. He, maar uh, ja, dat, uh, dat zei ik al, hij, uh, hij heeft het fantastisch gedaan uh, en goed uh, afgerond uh, op basis van de totale teamprestatie. En uh, ja, daar zijn we blij mee. En dat zei Gert-Jan Verbeek. Hij kan natuurlijk tevreden zijn met een 6-1 overwinning. Eens kijken hoe zijn collega bij VVV Wilboese erover denkt. Hoe kan dit? Ja, we hadden de, ik heb het totaal niet verwacht, ook de ploeg niet. Uh, ik moet zeggen dat uh, al de eerste tik werd uitgedeeld uh, bij de eerste paar minuten met de fout van Ferry de recht. Dan zag je aan de kopjes van, uh, hey, uh, we moeten wel blijven vechten. En daar ben ik wel teleurgesteld over, dat we een beetje hebben opgegeven. En uh, daar moeten we voor uitkijken, we moeten blijven doorgaan tot de laatste snik. Ja, want de manier waarop er verdedigd wordt, uh, niks ten koste van de tegenstander die uh, prima speelt natuurlijk, ja, is... is... En dan niet echt om over naar huis te schrijven? Nee, we speelden wat te ver met de uh, linies aan elkaar, uh, ook defensief. Uh, de de vleugelverdedigers speelden te ver naar buiten, dus moest meer naar binnen knijpen. Dat hebben we ook geprobeerd in de tweede helft. Maar dan nog, uh, ik moet zeggen, AZ speelde fantastisch vandaag. Hoe onderga je dit nou, aan de zijkant? Ja, mijn pijn in mijn hart. Want het is niet de bedoeling om op deze manier handhaafvoetbal te spelen. Ja, uh, zoals je nu overkomt, kom je zelfs uh, een tikje timide over. Uh, dat komt ook, denk ik, omdat jij in je hart toch van knokken houdt. En dat moet je ploeg vandaag niet zien. Nee, ik probeer de rust te bewaren, dat is mijn taak. Uh, ik weet dat wij een hele moeilijke periode tegemoet gaan, dat, uh, dat was van tevoren bekend. En dan kan ik wel uh, rare dingen gaan roepen, maar het heeft geen zin. Ik blijf mijn spelers beschermen, uh, ze hebben uh, slecht gespeeld vandaag. Dat kunnen we niet onder zoelofbanken of banken uh, stoppen. Maar uh, uh, we moeten doorgaan en we moeten blijven knokken. En Dat is het enige wat ik vraag van spelers, ook het minimaal wat ik kan vragen. En dat heb ik vandaag uh, niet gezien. Is het is moeilijk om optimistisch te blijven. Want uh, ja, degradatie, dat, dat was natuurlijk al iets om rekening mee te houden. Maar het wordt er niet beter op. Nee, optimist is heel wat anders. Kijk, je moet proberen om uh, de goede dingen die je normaal doet in wedstrijden, uh, die moet je belichten. Kijk, ik heb geen zin om in deze fase alleen maar de slechte dingen te belichten. En uh, vandaag uh, ja, heb ik dat niet. Dus We uh, is klaar. We hebben gewoon, uh, AZ was super vandaag. We hadden heel veel problemen met de lopende mensen vanuit het middenveld. En, en een super zichterson. Sieg vandaag. Ja, we, dat uh, was niet te verdedigen. Dus nou uh, houdt het op. Houd het is zo. Dank je wel. Graag gedaan. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond met PSV-Willem II. Dat werd 2-1 na 0-1 Rusland door Biemans. Toivonen maakte gelijk. In de blessuretijd uh, scoorde Zeefuik de winnende voor PSV. Toen stond Willem 2 met negen man, want uh, Dennis Alilovic had al tweemaal geel gekregen en Lampie kreeg zelfs rechtstreeks rood. Vitesse Roda werd 5-2 na een 3-1 ruststand. Opvallend, de eerste en de laatste waren van Roda, daartussendoor scoorde uh, Vitesse maal. Die eerste was van Jonker, dan die vijf van Vitesse, Matic, Van Ginkel, Lopez uit een penalty, Babangida en weer Van Ginkel. En Hemte dus de tweede voor Roda. De ene week verlies je van de hekkensluiten, de andere week win je van de nummer vijf op de ranglijst. Het de Vitesse keek ook nu weer vroeg tegen een achterstand aan. Door te maken. Marco van Ginkel geeft toe dat hij even schrok. Ja, natuurlijk. Ja, we hebben de laatste tijd... Uh, ja, eigenlijk uh, als we achterkwamen uh, ja, eigenlijk de hele wedstrijd weggegeven. En, uh, nu hebben we als team gewoon geknokt. En, uh, ja, zie je dat we gewoon uh, terugkomen in de eerste helft... en dat we met 3-1 de rust ingaan. Ja, Dat is een uh, goed gevoel. En, uh, na de rust uh, beginnen we gelijk scherp... En, uh, ja, wordt het uiteindelijk 5-1 en dat die 5-2 erin vliegt is natuurlijk jammer. Maar uh, ja, verdiende overwinning denk ik. De trainer van Roda, Harm van Veldhoven, legt de oorzaak van de zware nederlaag vooral bij zijn eigen team. Je hebt het eerste kwartier uh, alles onder controle. Je, je speelt ze eigenlijk weg. Uh, je hebt de kans om 2-0 te maken. En dan, uh, dan gaan we in de, in, in de assistentie voor, uh, voor hun. Uh, ik denk dat ze eigenlijk al begonnen te fluiten. Ik denk dat ze eigenlijk al de voelden hangen. Omdat we daar eigenlijk vanouds uh, begonnen te spelen. En dan... Ja goed, heeft het te maken met de nonchalance. Maar als je die eerste drie goals bekijkt... maar misschien bijna wel alle goals bekijkt... Ja, dan doe je vooral zelf. AZ-VVV werd 5-1 na een 3-1 ruststand. 1-2 en 3-0 door Sigtorsson. 3-1 door Moussa. 4-1 door Sigtorsson. En 5-1 door Gutmundsson. En 6-1 door Sigtorsson. Alle, alle goals van AZ kwamen dus van IJslanders. Met vijf treffers was Sigtorsson de man van de wedstrijd. De IJslander had de avond van zijn leven. Ja, ik heb veel doelpunten gemaakt in de jeugd, maar uh, dit is de, ik denk ik de, denk de grootste wat ik heb gedaan. Maar ik ben echt blij ook. Een knappe prestatie, maar de trainer Gert-Jan Verbeek hamert erop dat het een teamprestatie is. En niet alleen de verdiensten van Ziethorzon. Nee, die man heeft kunnen, vijf keer kunnen scoren, omdat wij als team goed hebben gepresteerd. En, uh, en dat gaan hebben, wat we goed kunnen, en dat is voetballen. En hij staat dit keer op de, op de goede plek en hij maakt het fantastisch af. En ja, dat had hij in het trainer al laten zien. En daarom heeft hij ook uh, niet voor niks het vertrouwen gekregen om, uh, om op die positie te spelen. En sinds spellen niet helemaal fit is, dat nou, betaalt zich uit en dat is mooi. Sikterson wist dat hij het in zich had, maar hij weet net als Verbeek dat het een teamprestatie is. Ja, je moet natuurlijk geduld zijn als je niets en uh, Rustig blijven en de hoop dat het komt. Uh, ja, Vanaf vanavond, vanavond ging het alles goed. En, uh, ja, ik heb zoveel uh, ja, passes van uh, Martens, Berg en uh, ja, de hele team uh, speelden mij op. Dus uh, ja, ik was de, ja, nummer 9 en ik moest het afmaken. Vorige week verloor VVV van PSV en nu krijgen we dus weer een pak slaag. Trainer Willy Boessen moet nu meer dan ooit proberen de rust te bewaren. Ik weet dat wij een hele moeilijke periode tegemoet gaan. Dat was van tevoren bekend. En dan kan ik wel rare dingen gaan roepen, maar het heeft geen zin. Ik blijf mijn spelers beschermen. Ze hebben slecht gespeeld vandaag. Die kunnen we niet onder ons toel of banken stoppen. Maar we moeten doorgaan en we moeten blijven knokken. En dat is het enige wat ik vraag van spelers, ook het minimaal wat ik kan vragen. En dat heb ik vandaag niet gezien. De graafschap Utrecht werd afgelast en wordt komende dinsdag gespeeld. Gisteren was er al NEC tegen Herakles en dat eindigde in 1-1. PSV gaat een kop 47 uit 21, Twente heeft 43 maar dan uit 20. Ajax is derde, 38 uit 20. Vierde Groningen, 37 uit 20. En vijfde AZ, 37 uit 21. Dan onderin, veertiende Vitesse, 21 uit 21. Dan Feyenoord, 20 uit 20. Dan Excelsior, op de zestiende plaats, 16 uit 20. VVV heeft er 10 uit 21 en staat 17 e En Willem II heeft 7 punten uit 21 wedstrijden en staat daarmee 18 e Morgen om half 1 is er Excelsior tegen ADO Den Haag. En om half 3 Heerenveen FC Groningen, NAC Breda tegen Ajax en FC Twente tegen Feyenoord. We gaan nog even terug naar die uh, wedstrijd die pas in de laatste seconde werd beslist door een call van C.Fuik. PSV won met 2-1 van Willem 2. En het moet een ontzettende teleurstelling zijn voor de trainer van Willem 2. Gert Heerkes. Hoe boos ben je? Uh, ja, ik ben heel erg boos van binnen. Op wie en wat? Ja... Op hoe die avond is verlopen, we hadden een heel andere voorstelling, zeker in de loop van de wedstrijd. De wedstrijd verliep eigenlijk wel zoals we hem gepland hadden. En dat is natuurlijk makkelijk lul achteraf. Maar we, we hielden stand, we ja, verdedigden heel georganiseerd op eigen helft. We hadden onze spaarzame momenten, we scoren een goal. En dat geluk moet je wel hebben. Alleen dan direct naar rust krijgen we heel snel een, een tegentreffer. En dan denk je even dat je overlopen wordt in die fase. Nou, dan, daarna herstelt zich weer een beetje het evenwicht, de mensen verdedigend gezien krijgt PSV weinig kansen, ja, dan uh, denk je die wedstrijd uit te kunnen spelen naar 1-1. Het kwartier van tijd rood, ja, dan hoop je nog met Hanger en Burg het vol te houden... maar ja, dan moet je de laatste acht minuten denk ik ook nog met, uh, met een tweede veldspeler missen. Ja, dan wordt Hangen en zit je ver in blessuretijd. Ja, dan word je wel heel boos hoe dan uh, de situatie uiteindelijk verloopt. Eerst over die twee rode kaarten. Eerste twee keer geel, tweede direct rood. Ben je het daarmee eens? <laughs> Vanuit mijn positie sowieso niet met, uh, met de tweede. Veli laat zijn been staan Een uh, speler was doorgebroken. Laat zijn been staan, ik had niet het idee dat hij zich omdraaide en achter de speler liep en hem neerschopte. Dat idee had ik niet. Uh, ja, wat ik van uh, Dennis vind, vind ik de eerste, vond ik al heel makkelijk gegeven met een duwtje. Die situaties zijn vanavond nog wel een keer of tien aan nodig geweest. Nou, dan moet je, uh, ja, als je een klein beetje aanvoelt, dan geef je die tweede niet. Maar dan geef je daar nog even een waarschuwing van Let op je laatste moment. Ja, ik, ik denk dat het beide kanten op kan. Hè. Je kunt ze geven, je kunt ze niet geven. Al met al, verlies je in de laatste seconde. Dat is zuur. Ja, dat is heel zuur. Zeker omdat je weet dat normaal gesproken Feli gewoon in die positie staat. En dan, uh, nu moet iedereen een stapje maken van links naar rechts. En PSV heeft mensen genoeg in de 16. Spelen dat uit. En ja, dan gaat die bal precies tussen een paar spelers door de goal in. En dat zei Gert Herkers. hij is de trainer van Willem II en kreeg dus in de laatste seconde een nederlaag om zijn oren. PSV verloor, won met 2-1 van Willem II en Herkers verloor dus met Willem II. Morgenmiddag is er onder andere het WK veldrijden en de vier wedstrijden die ik al noemde. Excelsior, Aarden Den Haag, NAC Ajax, Heerenveen Groningen en FC Twente tegen Feyenoord. En we beschouwen natuurlijk de tennisfinale, de mannenfinale van de Australian Open na. Die is morgenochtend trouwens te zien. Einde van deze NOS Langs de Lijn. Morgenmiddag zijn we er weer om twee uur. En het komende uur kunt u nog luisteren naar met het oog op morgen. Stefan Sanders zit dan achter deze microfoon. Nog een prettige avond.